Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uurtje geeft de nu nog Britse premier Soenek een toespraak bij zijn ambtswoning in Londen. Zijn partij verloor gisteren keihard bij de verkiezingen daar. Dus hij zal het stokje overgeven aan zijn opvolger, Kier Starmer van de Labour-partij. Je hoort correspondent Fleur Die wisseling van de macht hier die gaat heel snel. Niet zoals in Nederland. Premier Sunak wordt meteen uit Downing Street gezet vandaag. de verhuiswagens die gaan we vandaag waarschijnlijk al zien. En Keir Starmer trekt meteen die ambtswoning in in Downing Street. En hij krijgt straks opdracht van de koning om een kabinet te vormen. En dan binnen 24 uur zijn de ministers bekend. Dat gaat hier allemaal reuze snel. Een grote keten van huisartsenpraktijken is failliet. Het zat er al een tijdje aan te komen bij ComEd, want het was er een bende. Bij spoedgevallen waren praktijken vaak slecht bereikbaar. Er waren lange wachtlijsten. Vier grote zorgverzekeraars verscheurden daarom hun contracten met de keten. Daardoor kwam er nauwelijks nog geld binnen. Ruim 50.000 mensen waren patiënt bij een Comet-praktijk. Vivianne Miedema is voortaan in de shirt van Manchester City te zien. De topscorer aller tijden van Oranje speelde de afgelopen zeven jaar bij Arsenal... en verkast nu voor drie jaar naar City... De afgelopen twee seizoenen waren moeilijk voor Midema. De spits had last van blessures, waardoor ze vaak op de bank zat. En nog één dag en dan speelt Oranje de kwartfinale tegen Turkije. Bij die ploeg is het dan al een tijdje onrustig. Dat heeft allemaal te maken met de wolvengoed van speler Meri Demiral. Mijn sportcollega Thierry Boon weet meer. De Duitse Bild meldde gisteravond dat de Turk voor twee duels is geschorst... er dus niet bij zou zijn tegen Nederland... Maar volgens de Turkse bond is het nog niet zover. Zij hebben tot deze morgen om zich te verdedigen, zeggen zij. Dus daar verwachten we snel duidelijkheid. De Wolvengoed is een omstreden gebaar van een extreemrechtse Turkse groep. Het weer nog veel grijs en vanochtend af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er meer buien bij 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 En uh, inderdaad, de rust die gaat weer behoorlijk verstoord worden. Want we gaan weer lachen, gieren, brullen met onze eigen Hanny Die weer een fantastische column uh, gaat voorlezen uit eigen werk. Uh, ik zou zeggen, Hanny, let's go! We gaan niet eerst een nummer draaien. Oh, nee, ja, we gaan eerst een nummer draaien. Sorry! Even voor in de stemming te komen. Ja, zo is het. Is het ja. Even in de stemming komen. Want dit heeft alles te maken ja. met jouw nummer. Met jouw uh, column, hè? ja. Van links naar rechts. Vamos, van links naar rechts. Vamos a la playa van de Rigera. Nou, ben benieuwd waar die kolom dan over gaat. Dat moet vast een, een zomer. Over wintersport. Wintersport, <laughs> ja. Op de latten. la playa. Maar is begonnen en daarmee het strandseizoen. Heerlijk natuurlijk. Ja, absoluut. Daar zijn we het allemaal over eens. En toch stel ik mijzelf ieder jaar weer dezelfde belangrijke vraag. Ben ik toonbaar in mijn bikini? Ben ik in shape? Ben ik er klaar voor? Anders gezegd, ben ik zonneklaar? Kan ik naar het strand zonder dat mensen verschrikt, geschokt... of afkeurend opkijken en ik geneigd ben... weer snel huiswaarts te gaan... Bij een snelle inspectie voor de spiegel denk ik, mwa, mwa, ja, valt best mee. Alhoewel, als ik mezelf wat langer en aandachtiger in het juiste licht van top tot teen bekijk, ja, dan schrik ik toch, ja. Ja, ik moet eerlijk zijn, nee, nee, nee, nee, nee, dat kan niet, dit kan niet. Hier moet wat aan gedaan worden. Die buik, ja, die, ja, die buik, die moet eraf. Maar ik denk dat ik met, met, met, met, met buikspieroefeningen, dat is dan zo gepiept. En misschien moeten die flubberdijen wat minder flubberen. Maar dat is met een paar hupjes en wat squats ook zo weer onder controle. En dan ben ik ook in één klap van mijn cellulite af. Ja, kijk, zie je, makkie. En als ik die oefeningen nou eens doe... met een paar van die kleine gewichtjes in mijn handen... ja, dan heb ik die kipfilets onder mijn bovenarmen ook meteen strak. Ja, ja zo ga ik het doen. Maar, wacht even. Zie ik daar nou een paar overbodige haartjes... Ja, ja, die zie ik. Oh, en niet een paar, oh nee. Oh, er is dadelijk nog heel wat werk aan de scheerwinkel. Ja, vooral onder mijn oksels, ja. Oh, oh mijn bikinilijn. Oh, oh goh, eigenlijk ook mijn schenen. Oh, oi, oi, oi, oi. Daar valt zo te zien nog wel wat eer aan te behalen. Zeg, die moet ik glad scheren. Want als ik zo nu naar beneden kijk... dan dus kan ik er wel een halve karme setting kwijt. Als ik het zo bekijk, ja, oh. Pff, och, nee, zeg, ik moet echt even serieus aan de slag. Na een paar uur in de badkamer behoort mijn wintervacht tot het verleden... en is het eerste afvalzakje gevuld. Maar helaas, dat trainen dat verloopt echt niet voorspoedig. Hoor. Na een aantal weken zwoegen ziet het er allemaal nog niet erg hoopvol uit. Die kipfilets trekken zich duidelijk niet zo aan van mijn inspanning... ook al zwaai ik nog zo heftig met die gewichtjes. En die squats helpen voor geen meter voor het verstevigen van mijn dijen. Uh, en ik, ik, ik krijg er zwiebelbenen van en ze bezorgen me ook nog rugpijn. <kijkt> nou, die, die workout op dat yogamatje is ook al geen succes. Jo, die bijverschijnselen die ik daarvan krijg. Een stijve nek, buikkrampen, spierpijn. In, in spieren waar ik van niet eens wist dat ik ze had. Ja, En als ik eenmaal op dat matje lig, kom ik nauwelijks nog overeind. Trouwens, dit brengt mij bij tip 1. Leg je matje nooit in de huiskamer op de grond... Want als je na de sit-ups ligt uit te heigen... zie je de hoeveelheid stof die zich in de loop van de tijd verzameld heeft... onder je bank en onder de kasten. Ik zie nog een verdwaald paaseitje en zelfs nog wat dennennaalden. Nou, over paaseitjes gesproken... ik moet misschien ook meteen maar mijn eetpatroon aanpassen. Nou, een beetje... Maar het thema drastisch, anders schiet het niet op. Niet meer snoepen en snaaien, nee, aan de rauwkost en sapjes. Geen smoesjes, maar smoesies. Tip 2. Trek niet al te opvallend badgoed aan. Kies voor een bescheiden kleur en het liefst in een camouflage tint. En ook belangrijk, draag altijd een paar maten groter dan je denkt te hebben. Want je oogt slanker en voorkomt moeten, striemen en uitpuilende lichaamsonderdelen. Nou, dan gelijk maar naar tip 3. Probeer je buik als je hem niet tijdig weggetraind krijgt... zo lang mogelijk in te houden... en ga altijd zo dicht mogelijk bij het water liggen. Dan haal je het. Dan haal je het net, zonder ademhalen... van je handdoek naar de zee. En eigenlijk tot ver boven je middel in de zee. Hè? Anders val je alsnog door de mand... en dan zien alle strandgangers je barbapapabuik. Enfin, nou... Ik zet mijn workout toch nog maar moedig door... en bedenk dat ik heus niet de enige ben... die wat onzeker naar het strand gaat. Maar even realistisch blijven... ik zal er nooit uitzien als een Miss Holland... in de bikini ronde. Maar man, man, man, wat een gedoe... om een straks zomerlijf te krijgen. Dat dus trainen in dat lijn is nauwelijks vol te houden. Wat valt dat tegen? Het is niet leuk. Het nee, is helemaal niet leuk. Ik geef het op. Ik geef het op. Ik vind het zo wel mooi geweest. Desnoods ga ik alleen naar het strand met rotweer. weer. Dat is er toch bijna niemand. Maar dat is... Het uh, is natuurlijk ook overdreven. Nee, ik moet me niet aanstellen. Ik ga gewoon als ik zin heb en ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Maar eenmaal aangekomen op het strand, zie ik meteen dat ik mij alle moeite had kunnen besparen. Ik schrik me werkelijk het schompes. Jongen, jongen, jongen, het is niet te geloven. Ik zie bijna alleen maar te dikke, uitgedijde lijven gepropt in badkleding. Vrouwen in te krappe bikinis met love handles hangen tot op de heupen. En vermoedelijk hebben ze strikbroekjes aan, maar die lijken ergens verstopt. En ze zullen waarschijnlijk nooit meer gevonden worden. En, en, en, en een bikinilijn, bikinilijn, ja, daar is helemaal geen sprake van. Het lijkt of ze in de voorkant van het broekje een dode cavia hebben gestopt. Oh, mannen met enorme bierbuiken. Hè, waardoor die bij het plassen waarschijnlijk uren bezig zijn... het hangen en sluitwerk te vinden. Okselhaar die nat en zweterig tegen het lijf blijft plakken. En was het alleen maar okselhaar. Het groeit overal, behalve waar de zon komt. Massas boquitos in gele Rulfing zwembroekjes en bedekken de haren het lijf niet. Nee, daar zijn het wel de tatoeages. Hele stripboeken zie ik langskomen. Weet je wat? Ik zet een extra donkere zonnebril op. Daar zie ik gelukkig niet zoveel. Nou, zo. Ik installeer mij op mijn strak gelegde zandvrije handdoek. Smeer me in, daar waar ik bij kan. Zet mijn waterflesje bij de hand. Doe mijn oortjes in, met de zomers muziekje. Het grote genieten kan gaan beginnen. Zo, hè? Oh, nee hè. zul je altijd zien. Net als ik licht komt er een wolk. Een enorme windvlaag. Ik zit van top tot teen helemaal onder het zand. Ik lijk wel een gepaneerde kroket... die nog niet in de frituur is geweest. Nou... Dan maar weer afspoelen in de zee. Wat een gedoe allemaal. Met mijn ingehouden buik en mijn fietsleutel tussen mijn billen geklemd. Want ja, stel dat ze die pikken. Dan kom ik net voor nooit meer thuis. Loop ik voorzichtig naar het water. En schoongespoeld weer terug. Tip 4. Schud je handdoek uit voor je in de zee ingaat. Want anders zit je meteen weer onder het zand. Als je gaat liggen. Nou, herkansing. Ik plof weer neer. Heerlijk. Eindelijk hoor. Het duurde even. Maar daar lig ik dan met mijn beetje afgetrainde, niet helemaal zomerklare lijf. Wat was ik hier aan zeg? De wind is verdwenen en ontspannend liggend op mijn rug... zie ik de laatste wolken wegdrijven. En ja, daar is hij dan, de koperen ploert. Nou, tot slot nog een laatste tip. Eigenlijk de belangrijkste tip, tip 5. Als je je van alle tips helemaal niets aan wilt trekken, helemaal goed. Even goede vrienden. Doe altijd wat je zelf het fijnste vindt. Want als de zon lekker schijnt... wordt alles relatief. En wat maakt het dan uit... of we wel of niet in shape geknipt of geschoren zijn... en wat we op of aan ons lijf hebben? De zon en de warmte zorgen voor een homogene... feestelijke sfeer. Mensen lijken wel gezelliger... zijn liever voor elkaar... en maken zich minder snel zorgen. Mogen er maar heel veel zomerse dagen volgen... en mag de zon tot ver in oktober blijven schijnen. zon komen. We hebben het laatst al verteld dat als je op je weersappje kijkt, dat het vaak heel anders is dan als je naar buiten stapt. Maar wat toch een redelijk betrouwbare weersite is, is die van Rico Schreuder de weersite. En hij vertelt ons dat uh, vandaag over de bewolking overheerst. En in de middag en avond valt de regen. De zuidwestenwind is meestmatig. Het wordt 17 tot 18 graden. En tijdens de nachtelijke uren is het droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het eerst bewolkt, maar in de middag breekt de zon door. Wel komt er dan toch weer tot enkele buien. Er staat een stevige westen-zuidwestenwind. Windkracht 5 tot 7. Morgen wordt het een graad of 20. Uh, morgenavond is het droog en schijnt de zon. Nou, dat is toch heel hoopvol met al die buitenschermen. Want uh, Nederland speelt tegen Turkije om 9 uur. En er staat dus echt: zaterdagavond is het droog en schijnt de zon. Dan draait de wind naar zuidwest en hij neemt gele ook geleidelijk in kracht af. Wat is de vooruitzicht voor de wat langere termijn? Zondag in de ochtend wat zon. Tijdens de middaguren overheerst de bewolking. Er valt er af en toe een bui. Tegen de avond breekt de zon weer door. Er waait een matige zuidwestenwind. En zondag wordt het een graad of 19. Maandag blijft het op een lokale bui na droog. Er zijn er perioden met zon. Dus ja mensen, we moeten de uren gewoon plukken. De zuidwestenwind is dan zwak tot matig. En maandag wordt het een graad of 21. Dinsdag helaas over de eerste bewolking en komt er weer hier en daar tot de bui. En zo nu en dan breekt ook de zon nog even door. De temperatuur stijgt dan wel door naar 24 graden. Ik weet niet of dat altijd aan de kust is... maar er wordt voor woensdag wel weer voorspeld... dat er enkele regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. De dagen daarna neemt de neerslagkansen echter geleidelijk af. De zon schijnt dan geregeld. Het wordt 22 tot 23 graden. En de temperatuur is daarmee wel heel gebruikelijk voor het jaar. Dus niet klagen mensen wisselvallig... Pluk de momenten van de zon. En als jullie morgenavond buiten gaan staan om op de schermen te kijken... is het droog en de wind gaat ook nog liggen. Dit is het weer van Rico Schreuder. En uh, nou, die vertrouwen wij helemaal, hoor. We houden je eraan. <laughs> Kist de Hollands meeker word je mee. Een Nederland, een Nederland, een Nederland. Hoe zee? Ja, Nederland. Die heeft, die heeft de bal, die mooie bal van goud. Ik heb het benauwd. Nederland die heeft de bal. Die mooie die van bal van goud. Je eet is daar koud. Als Holland de bal is is er licht. En zijn niet koud, een ene hand die heeft op, die de hand, die mooie wol van het de blok is van hout. We laten onze leeuw beslissen niet eens de hempi's staan. We gaan er met z'n allen even tegen, we gaan er allemaal winnen. Ik Laten we het hopen dat Nederland die bal heeft en houdt. En uh, ja, morgen is het zover Nederland-Turkije. En we gaan eens even kijken wat onze Turkse mede-Nederlanders daarvan verwachten en gaan doen. Eens even zien. Piké, daar is die hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaat het toch weer fout, hè? Gaat het toch weer fout, hè? ja. Het <laughs> zat er al in. Nou, nu dan. Ja, voor mij is blij. Is gewoon een grote blij. Maar dat mag niet van uw vrouw. Klopt dat? Nee. Zij vinden overdreven. Maar ja, als Turk heeft gewonnen, ik wil gewoon tuteren. Is mijn gevoel om te tuteren als Turk, is mijn cultuur. Tuteren is mijn trots. Is een hele grote blij voor mij. Ik wil tuteren. Ik wil vieren. Ik schaam kapot. Zo ordinair om met zo'n uitzinnige Turk in de auto te zitten. Ja, Wat er nou uitzinnig? Voor mij is grote blij. Als ik, is het vrolijk. Maar wat is nou het probleem? Ja, ze heeft een auto naar de garage gebracht. Ja, en? Ja, ik vind deze, deze tutor geen grote blij. Deze tutor is negatief. Ik vind een negatieve tutor. En ja, ik schaam me kapot. Nou, laten we maar hopen dat Nederland wint dan. <lacht> zodat deze dames <lacht> zich niet meer hoeven te schamen. <lacht> Uh, nog een heel mooi stukje uh, in het kader van ons cabaretkwartiertje. Uh, Kooten uh, en de Bie, die uh, gaan we ook even gezellig luisteren. Ja, dat uh, zogenaamde probleem van de buitenlanders... dat is in de eerste plaats een taalprobleem. Kijk, als middenstander moet je natuurlijk een beetje blijven nadenken... Want als ze er niet zouden zijn, dan zou mijn uh, handel mooi in elkaar storten. Ze maken de helft van mijn omzet uit. Dus je moet een beetje je talen spreken. Nou, zo beheers ik uh, Turks, Marokkaans. In de avonduren studeer ik papiamento. Ja, nou, je moet wel. Want die uh, winkeliers hier in de buurt die gewoon stug Nederlands blijven praten... die raken een mooi stuk klandizie kwijt. En... Uh... Oh... Goedemorgen, meneer. Ah, Constantinopelus. Ja. komt hij vandaan, hè? Zal zes jaar vaste klant hier. En uh, is ze is, is goed, hè, Hero, Goed, goede groente, hero. Ja, u verkoopt. Inderdaad, altijd mooie verse groenten, ah. meneer. In de supermarkt zie ik vaak in de groenten van kleine beestjes lopen. Hey, maar u hier heeft groenten die qua versheid en hygiëne de toets der kritiek kunnen doorstaan. Good, good. En, uh, is hoe, goed, goed. En uh, hoe is leven? Uh, ja. uh, vrouw, vrouw nog. Uh, Auw in uh, Hinkebeentje. Oh, is heel vriendelijk dat u dit vraagt, meneer. Maar met mijn vrouw gaat het weer de goede kant op. Ah. Zij is op de goede weg met haar been. Goed zo, goed zo. Ah. Nou, ja, wat, uh, wat gaan we vanavond doen in, uh, in Buikie? Ja, lekker, in buikie. lekker eten, meneer. Ja, uh, kilo, kilo apies. Kilo apies uh, uh, aardappels. Uh, velle, ja, ja. Velletje af van apies in groot snijmachine. Nou, dat, dat doet u maar niet, meneer. Hoe okay. vriendelijk u dit ook zonder twijfel Kilo. Papies. Maar scheelt u hen, hen maar niet... Want ten eerste vind ik het voor de opvoeding van mijn kinderen belangrijk... dat zij leren hoe te helpen in het huishouden. En uh, geschild kost een kilo aardappels 30 cents meer... wat volkomen terecht is voor uw apparatuur. Maar als u bedenkt, meneer, dat ik per jaar misschien wel 100 kilo aardappels eet... dan kunt u nagaan als u dat... Ja, oké, oké, okay, okay. is het goed, is het goed, is het goed. Moet We moeten allemaal op ja. de kleintjes letten, meneer. Is het goed. <laughs> Voor hetzelfde gemak staat hier ja. een uur te ratelen. Want ze ratelen. hebben de tijd, hè, die gasten. Ratelen, nou, goed. ratelen. Ja, ja, ja. Kilo ja, apies, ratelen. niet blote apies. Nee, niet de blote apies. Maar eh, alleen apies wel veel beetje weinig, hè. Ja, natuurlijk meneer, ja. moet ik meer bij hebben. Ja. Maar wij wilden vanavond met de hele gezin weer eens genieten van een echte maaltijd uit de specifieke Hollandse keuken. Die wij zo hebben leren waarderen, zolang wij nu hier wonen meneer. Goed. Want wat zijn er toch mogelijkheden in ja. de Hollandse keuken? Hè? Ah, lekker de, de boerenkool, de bloemkool, de hutsepot en Goed. de zurekool. Goed. En dus allemaal lekker. En de erwe. Uh, erwitte soep, soep. de erwt, en dan daarbij de hele scala van pappen voor de morgen, meneer. De havenmoutse pap, de riesmeelpap, uh, lekkere lammetjespap, ja, hey, hey, he, oh, oh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, pap. pappen, pappen, niet Hero, pappen, niet Hero, pappen niet Hero, no, oh, no, no oh, ja, no, no, ja, Ja, meneer, bedoelt uh, voor de pappen um, moet ik mij vervoegen bij de zuivelhandel, precies, ja, nou. moet. Moet ook niet pap Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Boerenkool. boerenkool. boerenkool. Ik wou een kilo lekkere boerenkool meneer. En dan daarbij misschien meneer een lekkere grote rookworst uit de, uit de provincie Gelderland. Kijk eens. Met de mooie Veluwe. was erbij en de boerenkool. Kilootje goed, boerenkool. Um, Ziet er goed uit. Wij, wij weten hoe boerenkool moet doen. Uh, boerenkool in groot pan. Uh, ja, ja, ja. ja. Grootpan ja. nat uit kraan. Ja, ja. Grootpan op vlam. En dan uh, kookie kookie. Ja, de bereidingswijze van de boerenkool is mij bekend. Goed meneer. zo. Dank nou. u wel. Eh, uh, uh, toetje, toetje, toetje. Oh, de, voor de dessert. Misschien uh, een beetje fruit, meneer. Juist. Ge gezond voor Rikketik. Een oh, mooie appel. En uh, uh, Is een mooie uh, appel. Uh, Turks woord voor vitamine. Uh, Vit vitamine? Kleine beestjes in. In vruchtenbol. Kleine uh, beestjes in een appel, meneer. Uh, nou, uh, go goede kleine beestjes. Oh, uh. ik, ik schrok okay. mij rot. Atomen. Atomen. Uh, Atomen voor, voor, ja. uh, voor sterkspier. Wat meneer, Zond. doet u maar een pontje van, pontje van, appel. van de appels. Okay. En mag ik vragen, meneer, heeft u misschien een momenteel zijn... van die lekkere kleine mandarijnetjes? Van die lekkere kleine sappige mandarijntjes? Hey. Hey. Ik vind Nederland een van de beschaafdste landen van West-Europa. Maar één ding valt mij steeds vaker op... en dat is dat Nederlanders voortdurend onzorgvuldiger hun moedertaal beginnen te spreken. Tot genoegen, mijn heren. Same old places Yeah Van Chris Stapleton. En we zitten alweer uh, ruim een half uur in het, de tweede helft van ons programma van Even Geen Rust aan de Kust, hier bij uh, ZFM Zandvoort. En uh, we hebben natuurlijk in het begin geluisterd naar die weer een fantastische column van uh, Honey. En uh, daar komen al complimenten over binnen, honey Dat uh, mensen zo verschrikkelijk ah. hebben moeten lachen om je belevenissen je. en om je verhalen. Wat lief, dankjewel. Ja, het is ook echt zo herkenbaar, zo'n boel dingen. Ah, dit zeker. <laughs> Als je dingen uitvergroot nou. <laughs> ja, inderdaad. Heerlijk. Ja, ja, ja. ja, en uh, we gaan natuurlijk gezellig verder. We hebben net het weerbericht gehoord uh, van Beb die heeft dat yes. helemaal voor ons uitgezocht... wat ons te wachten staat. En we waren en... eigenlijk verbaasd, hè, Dol? Dat ja. er dan dat er gezegd wordt... 22 graden is uh, normaal... voor de tijd van het jaar. Ja. Terwijl ik ja. dan denk, ja. jullie hittegolven. Ja. Dat ja, is Dat is dus uh, eigenaardig. Ja. Heel gek. Ja, ja. Ho hoewel ik ook uh, me kan herinneren dat we vaak hittegolven in mei hadden. Hè? Oh ja. ja. Ja, dat is Klopt. dit jaar ook niet geweest. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee. Nou ja, misschien dus, een uh, Indian Summer noemen ze dat. We komen met met trope trope oh, en dan komen oh, ze met zo'n oh, troopelster. ja, is, daar, <laughs> daar heb je best kans van. Ja, ja. Nou ja, laten we in ieder geval uh, hopen dat, dat er nog wat aan zon komt. Dat we nog een klein beetje kunnen genieten van het lekkere buitenleven. Yes. Hoewel ik dit ook niet vind hoor. Maar droog blijft. Nou ja, jij na nou ja. die hitte in Griekenland. Ben ik, ik, ik het, het even zit. zat, ja. Ja, <laughs> ja. Ik heb, um, ja? Voor de mensen die thuis blijven. dan denk ik vooral aan ouderen onder ons. Het is vandaag al even genoemd. Er schijnen nepagenten in Zandvoort rond te hebben gelopen, die bij mensen aanbelden. En uh, allerlei dingen beweerden. Ja, die mensen zien hun uniform. Zijn onder de indruk. Hebben ze binnengelaten? En ze hebben een boel informatie die klopt. Yes. En ja. Ze hebben veel informatie die klopt. En van iemand is zelfs bekend dat er 50.000 euro is ontvreemd. Hé? Ja, dat is gebeurd. 50.000? 50. 50. 50.000, ja. Hoe dat is gegaan? Ik denk met pasjes. Jeetje. Um, dus even een waarschuwing aan al onze luisteraars. Natuurlijk van alle leeftijden. Want als je jonger bent, hou je wat oudere buurvrouw, buurman man in de gaten of yeah. opa of oma. En mensen, nogmaals, de politie belt nooit aan... om te vragen naar je pincode om te achterhalen... of je waardevolle spullen in huis hebt. Dat doet de politie niet. De politie komt niet langs voor het fotograferen... van je kostbare eigendommen... om voor het ophalen van pinpassen en cashgeld. Dat zal de politie nooit doen. Meld nou zo'n agent zich bij u aan de deur. En u hoort net van, ja dat, dat doet een gewoon politieagent niet... Doe gewoon niet open. Doe de deur snel dicht, als u dat al heeft gedaan. Bel 112. Dus mensen, hou elkaar een beetje in de gaten. Ziet u eigenaardige politieagenten rondlopen en aanbellen. Vraag gewoon eens, waar gaat het over? Als u nog buiten staat... En werk niet mee. 112, want dan heeft u meteen een heet daadje. Dus wees gewaarschuwd en pas een beetje op elkaar. En een echte agent aan de telefoon. Ja, dan ja. krijg je een echte agent aan de ja, telefoon. Zo is het. En die is ja. er dan ook snel. Ja. De politie is best actief. En die is ook weer actief geweest. Die hebben... Controles gedaan op de zeeweg. Ik zat er net te kijken. Er zijn 579 bestuurders aangehouden. Mm -hmm. Er zijn uiteindelijk 12 onder invloed gebleven, gebleken. Ja. Dat valt natuurlijk wel mee. Als jij echter die ene bent um, die plat wordt gereden omdat hij onder invloed is, dan is het er een te veel. Ja. Er zijn behoorlijk wat bekeuringen uitgedeeld: vijfmaal snelheid, tweemaal verlichting, tweemaal telefoon in de handen. Doe het toch niet als je rijdt. Eenmaal reed er ook nog iemand met de verkeerde verlichting. Eenmaal heeft iemand het stopteken willen negeren. En eenmaal heeft iemand het rode licht genegeerd. Nou, dat, uh, dat kostte heel veel geld. Yes. Dus de politie is heus actief. Ze doen hun best om onze straten, buurten veilig te houden. Maar laten we zelf ook opletten, redelijk zijn, meekijken. Zo nou, is het. Dat was hem even. Dank je wel. <laughs>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 Basta seggia Basta seggia Basta Yeah Ci sarebbe bisogno Di chiedere la carita Dedicato a tutti quelli che Sono allo sbando, Dedicato a tutti quelli che Pieros Ramazzotti met Sebastance una canzone. Lekker Italiaans. Zag je ja. ook wel eens ja. lekker om te reutelen? Ja, nou, ja. goed. Ja. God, God, God, en niet? zeg het nou eens in het <laughs> Nederlands, wat heb je nou gezongen? Uh, uh, een, een liedje volstaan. <laughs> okay. Een liedje volstaan. Ja, hoor. Ja, en uh, hebben we nog uh, regionaal nieuws of lokaal nieuws? Ja, we hebben zeker wel lokaal nieuws. We ja. wonen in, uh, aan de kust. We wonen aan, aan de kust. Ja. En bij de kust horen meven. Dat is uh, in ieder geval in Europa het geval. Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat uh, het aantal toeneemt. Ze hebben er ook hinder van. Ze vinden dat ze schreven, sta je bij een uh, viskraam, dan moet je goed je broodje bewaken. In werkelijkheid echter neemt de uh, uh, meeuwenpopulatie af. Vooral de zilveren en de kokmeeuw. Uh, die gaan zeer hard achteruit in een duikvlucht. Dat laat het vogelhospitaal in Haarlem weten. De vliegende ratten, de plaagdieren worden onze luchtkrobaten ook wel genoemd. Die natuurlijk je patatje en je kibbelingetje eten. Maar ze gaan achteruit. Uh, uh, het zijn net mensen, vertelt de assistent van uh, het vogelhospitaal, Anne Marijn. Want brutale meeuwen zien hun kans gewoon bij onbewaakte bordjes. En dat is een stuk makkelijker dan zelf een visje uit de zee halen. Echter. Uh, ze gaan dus tegenwoordig... Vroeger de mensen, we zijn heel, uh, heel veel mensen benekelen mee. Laat ik daar even bij beginnen. Ik hou van vogels, dus ik doe even niet mee... Um, maar we zien wel, ze zitten op platte daken... waar veel kiezelstenen zijn en daar nestelen ze. Vroeger zaten ze in de duinen. De vossenpopulatie is echt zo toegenomen. Daar gaan ze niet meer zitten, dat is te gevaarlijk. Nu worden mensen natuurlijk aangeraden... omdat ze een hekel hebben aan meeuwen... om hun daken, hun platte daken met kiezels... die de meeuwen graag als nest gebruiken... om die schoon te maken, om dingen te doen. He, als je geen meeuwen wil, hou je, je dak schoon, doe er wat aan... Echter, ze kunnen nu hun eigen kraamgebied niet meer inrichten. Uh, het Vogelhospitaat hoopt daarna dat we er met elkaar iets aan gaan doen... om wat meer afgesloten gebieden in de duinen te maken... zodat hiermee we weer... Hun eigen leefgebied kunnen normaliseren. We kunnen wel alleen maar jagen en boos zijn op ze. Maar we moeten met elkaar iets verzinnen. Want het is de natuur. mee hoorden bij ons. Het is bovendien een beschermde vogel. Er zijn nu mensen die hun dak op klimmen... Om Eieren weghalen, dat is verboden. Het is ook vreed. De meeuw blijft komen om te kijken waar ze jong is gebleven. Dus er wordt gevraagd om respect. Er wordt gevraagd um, om daar rustig over mee te denken. En ja, nogmaals mensen, we wonen in Zandvoort. Voorheen liepen de herten over straat. Uh, er komen nu hekken bij de rails, zodat ze niet meer aan worden gereden door de treinen. Um, en dus waarschijnlijk ook niet meer makkelijk over kunnen steken aan ons dorp. Er lopen vosjes s'avonds als je wel eens een keertje naar buiten kijkt op een onbewogen moment. Er zitten meeuwen op ons dak. Laten we daar in ieder geval genieten van waar we wonen. En met elkaar aan oplossingen gaan denken. Dat we geen overlast meer ervaren. Het zijn hele leuke beesten zeggen ze nog van de vogelop. Oké, okay, ze zijn eigenwijs ze hebben hun eigen karakter. Ja, ik zou denken het zijn net mensen. Net men. Het zijn net mensen. Dat nou, we ook weer eens een oplossing voor vinden. <laughs> <laughs> maar dat doet de mens zelf. Die ja, begint we, gewoon van we, tijd tot <laughs> tijd een oorlog en dan roeien ze elkaar uit. <laughs> ja, ja, of ze houden een stille tocht, zoals morgenmiddag. Yeah. Om weer eens eventjes de aandacht te vestigen van: jongens, waar zijn jullie mee bezig? Yeah. Let even op jullie gedrag. Respect is een mooie en, ding voor mensen en dier. Ja, laten we hopen dat er verandering gaat komen. change gonna come Oh yes it will Keep telling me no me please but he wants A change is gonna come. Sam Cooke. Prachtig nummer. En een bluesnummer. En ja, een blues. Ja, dat is waren hier al aan het juichen. Doe, je, bent, je bent een bluesnummer. Blues. <laughs> ja, je had toen toch een verzoek of zo van iemand. Ja, een ja, blues ja, wilde ja. Horen. ja. En ja. alles wat ik aantikte was nou net geen bluesnummer. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat heb je soms. Nou hoop hè. ik dat hij geluisterd heeft. Ja, laten we het hopen. Ik draai er gewoon elke week een. En ja. dan uh, komt het vast een keer goed. <lacht> Hopelijk wordt het dan gewaardeerd. Um, we gaan even lekker door naar Paul McCartney. En de Wings. Kennen jullie nog uit die nou, tijd? Ja, nou, ja. Leuk was dat, Linda. hè? Ja, met Linda. Met Linda. Ja, was hij met Linda getrouwd. Ja, ja. Oh, dan dacht ik, waarom nou met zo'n lelijke vrouw? Ja. Had met <lacht> mij getrouwd. <lacht> ja. Had jij hier nu niet gezeten? Nee. <lacht> dat deelde je met miljoenen. Ik dacht zat ik altijd vooraan bij zijn concerten, ja, nou, nee, niet, dus, nou ja, goed, maakt niet uit. We gaan uh, lekker even luisteren. Band on the Run van uh, Paul McCartney. Ja, ja, de band on the run van Paul McCartney en His Wings. Waaronder Linda. Ja, uh, <laughs> waaronder Linda. Nogmaals. Tegen Linda. <laughs> ja, ja, ja. Jongens, we gaan weer naar het einde toe van, ja. uh, van ons programma. Die Wat? twee uur zijn weer voorbij gevlogen. We gaan hè? ook on the run, hè? Ja, ja, wij gaan ook on La the run. Ladies on the run. We gaan runnend het uh, weekend in. Ja. Hè? En we gaan straks... Uh, Gaan we kijken hoe de opening gebeurt bij de kippentrap. Ja. He, ja. Om half vijf geloof ik. hè ja. had, had ik begrepen. Ja, waar Alain uh, Clark uh, de opening zal verrichten. Nee, het is drie uur. Vijftien drie uur. Uur. uur. Oh, vijftien uur. Yes, yes. Drie uur. Nou, drie dan uur. mogen we zeker wel rennen. Straks, rennen, even. jongens. Ja ja, ja, ja, ja. Dus drie uur. Allemaal gezellig naar de kippentrap. En dan naar de... De street art route die uh, geopend gaat worden om die tijd. Eindig dacht ik wel rond vijf uur bij het uh, museum. Ah, dan was van dat, het, dan was dat ja, het. En dat daar het. hangt al die kunst van ja. Banksy en ja. zo. Dat is die tentoonstelling. Ja. Ah, yes. Yes. Goed. Yes. Mooi zo. Gaan we doen. Wij gaan eruit. We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend. En we hopen jullie over twee weken weer te mogen verwelkomen aan onze uh, radiobuis. En uh, we hebben genoten en we hopen dat jullie ook genoten hebben. Ik zou zeggen, dankjewel Beb, uh, dankjewel Hanny, voor Dolly. jullie bijdrage. Dankjewel Dolly, dank maar dankjewel luisteraars. Ja. ja, en wij gaan uh, morgenavond op naar een groot feest hopelijk. En hoe het af gaat lopen of het feest gaat blijven, ja, dat is nog maar de vraag. En ik ga het mooiste nummer draaien... Wat, waarvan ik vind dat het voor Oranje gemaakt is. André Hazes. Dag weekend. allemaal. God gauw. Fijn vol. weekend. Oh. Oké. Okay. Zijn. Is dat niet praten Nederland ook oh Nederland? Jij bent een kampioen, wij houden van oranje op zijn dag. Dan zijn wij een groot zien met gans zijn wij gebrezen. Nederland, oh Nederland, jij bent een kamp.